Radio E-Kordonia. Uh, dames en heren, we kennen Destiny, de presentatrice, die op een onconventionele manier presenteerde in het programma Beer Control van Kurdistan TV, dat in Europa werd opgenomen. Door het succes van het programma heeft ze een reeks een geproduceerd, tevens is ze ook een zangcarrière begonnen met de componist Halko Zaher. Hartelijk welkom Destiny, in onze uitzending. Dankjewel, bedankt voor het leuke intro. <gül> Geen dank. Uh, Destiny, laten we beginnen met een paar feitelijke informatie. Je bent in Slimanië geboren in 1986. Klopt. Klopt. En je woont sinds 1997 in Nederland? Ja, ik woon sinds 1997 in Nederland met mijn ouders en broer. En dus ja. Oké, okay. en hoe was, hoe was het begin hier in Nederland? Heb je je makkelijk kunnen aanpassen? Um, nee, absoluut niet. Want uh, um, wij woonden daar echt uh, super uh, omringd door bergen. En we hadden echt uh, super leven. We hadden alles, wat uh, vooral voor kinderen, wat, wat je kan wensen. Dus we kwamen hier aan. En het eerste wat ik aan mijn moeder uh, vroeg, was: waar zijn de bergen gebleven? Dus dat was echt uh, bizar om, om, om, om, om het meestal. Uh, te maken, ergens te zijn zonder bergen, dat het helemaal plat is. En het was zo'n grijze dag ook nog. Uh, dus het was zeker zwaar, vooral met school. En je werd raar aangekeken, vooral als ik met mijn uh, ouders uh, over straat liep. Dan, want we woonden in een dorp en dan werden we echt uh, aangekeken van... ...oh, daar heb je die buitenlanders. Dus ja, in het begin was het zeker zwaar dat je jezelf uh, gaat vinden. Oké, okay. en in je interview met Azari.nl, je hebt ook gezegd dat je... Uh, de goede dingen van Koerische en Nederlandse cultuur wil combineren, levert, ja. dat, levert dat geen identiteitsproblemen op voor jou? Nee, ik denk het niet. Ik, ik, ik vind dat ik uh, een gezegend persoon ben, you know. I'm really blessed. Um, dat vind ik voor heel veel mensen die uh, tussen twee culturen opgroeien, want uh, zo krijg je de kans om het beste van beide culturen op te nemen en zo een beter persoon te worden en een betere uh, uh, gemeenschap uh, uh, van dienst te zijn. Zowel mijn ko Koerdische gemeenschap en Nederlands gemeenschap. Dus ik hoop gewoon een beter persoon van te kunnen worden. Het beste van Nederlandse cultuur en het beste van Koerdische cultuur. Oké, okay, en maar. Vind je jezelf eerder Nederlands in doen en laten dan Koerdisch? Oh, in heel veel doen en laten, wel Nederlands, ja. Oké, <laughs> oké. Okay, okay. En laten we even komen naar je gezin. Uit hoeveel leden bestaat je gezin? Um, wij waren met uh, zes en het is nu zeven geworden, want wij hebben sinds uh, zeven maanden een. een uh... Een kleine broertje weg kregen die, die alleen maar van dansen houdt en van muziek en hij maakt dat helemaal gek, want hij wilde heel het spelen. Net, natuurlijk, als je zo'n oude zus hebt als Destiny dan moeten we nee. al. Ja, nou dat denk ik ook, dus, want hij is echt helemaal uh, hyperactief. En waar komen je ouders vandaan? Uh, mijn moeder komt uit uh, Hauraman, dus uh, dat is echt wat ik noem uh, Bahashti Kurdistan, dat is Paradijs. Ja. En mijn vader komt oorspronkelijk uit Kukuk Maar beide zijn eigenlijk gewoon in Soleimani opgegroeid Dus uh, ja, dus ik ben eigenlijk een beetje mengsel van uh, drie uh, grootsteden Om zo te oh, zeggen Oké, okay. <laughs> uh, we, we gaan even verder Wat uh, gaan we even over de Koerdische maatschappij hebben We weten allemaal dat de Koerische maatschappij tot op zekere hoogte conservatief is Hoe kijken je ouders naar wat je doet? Zijn ze zelf conservatief? Nee, absoluut niet. Mijn ouders zijn niet conservatief, want uh, die zijn juist eerder uh, progressief en die willen uh, de Koerische maatschappij uh, met de dag naar voren uh, zien gaan. Uh, dat is uh, hun droom, net als mijn droom, want uh, ja, ik vind dat hoe, hoe je in... Um, Iemand ziet op tv. Vind ik dat ook een beetje door de ouders komt. Dus je kan eigenlijk ook, ook een beetje aan mij raden. van hoe mijn ouders in elkaar zitten. Dankzij hun uh, kan ik doen. Uh, wat ik uh, allemaal. waar ik allemaal mee bezig ben op tv. Het komt echt door hen. Want ze zijn juist degene die mij steunen. om uh, lekker mezelf te zijn, vrij te zijn. en een boodschap over te brengen. En dat is namelijk. meer Koerische vrouwen uh, in de media. meer vrouwen op de arbeidsmarkt. Uh, zodat onze economie ook omhoog gaat. En, en gewoon de helft van de maatschappij, vrouwen namelijk, ja, actief worden. Dat is hun droom en, en door hen okay. ben ik wie ik ben. Ja, ja. Dus laten we even nu over je, over je album hebben. Gefeliciteerd ja. trouwens met je nieuwe album. Dankjewel. Uh, het zijn hele gewaagde nummers trouwens. Ja. Die door Al Zager zijn geproduceerd. Yes. Uh, die ook heel veel eigenlijk kritiek krijgt. Dat hij Arabisch en vaak Egyptische melodieën krijgt. Uh, wat zijn de reacties op jouw nieuwe clips en uh, hoe, hoe ga jij met die kritiek uh, op, op Halko Zahir? Mm -hmm. Nou, ten eerste moet ik hem echt zeker bedanken, want hij is echt een geweldige uh, componist en hij is een geweldige uh, songwriter en, en, en alles daaromheen, uh, producing en everything, he's just the best. Hij is gewoon ontzettend goed en uh, daar moet ik hem zeker voor bedanken, want dankzij hem um, heb ik het allemaal kunnen waarmaken natuurlijk uh, en ook heel erg hard werken. Heel veel mensen zeggen ja, hij maakt heel veel, veel Arabische muziek en bla bla, maar ik vind dat het gaat erom van uh, of de muziek goed is. Is, of het iets moois is. Als het goed muziek is, als het mooi is, dan maakt het niet uit waar je inspiratiebron vandaan haalt. Want muziek is gewoon één taal over de hele wereld. Kijk naar Klopt Nederland. Ze halen echt alle, alle stijlen uh, in hun muziekcultuur. Dus mijn, de reacties op de mijne waren eerder van, oh, waar gaat het over? Simpele tekst en uh, geen diepgang. En het gaat over een meisje die een jongen wilt en te sexy bloot. Al die reacties, in het begin heb ik er zeker zwaar mee gehad. En had ik zoiets van, waarom? Want ik ben niet de eerste die zoiets heeft gedaan. We hebben zoveel, uh, vooral de mannelijke artiesten die, die um, zulke teksten hebben gezongen. En in videoclips uh, dansende vrouwen in hebben zitten en alles. Maar dan kom ik eraan en praat iedereen over. Dus het was zeker lastig. Maar nu heb ik een manier gevonden om mee om te gaan. En... Um, en, ja en uh, dat is, ik, ik en dat ik is heb gewoon aandacht. Ik heb zoiets van negatieve reacties ook uh, reclame is promotie. Dus laat ze maar gewoon lekker zeggen wat ze maar willen. Want uh, als ik het uh, als ik er niet bestond, als, als ze mij niet interessant vonden, dan gingen ze niet uh, praten. Ja, ja ja ja Iedereen geeft je het wel het krediet dat jij als eerste vrouwelijke. Uh, ...presentatrice of zangeres eigenlijk de grenzen hebt doorbroken. Nee, kijk naar Rojin. Zij heeft met, hey Shire, Shire is een beetje blootbuik... ...en ze zingt, De jongen heeft haar zwanger gemaakt... ...en ze zit helemaal te dansen met zo'n mannen achter haar... ...of neem Leila Farki die uh, in, in Anasabiyam in Kurdistan... ...daarin zit ze helemaal te dansen met een groep meisjes... ...en allerlei, of Natalia uit Canada of Amerika we hebben zoveel meisjes voor mij gehad die daarmee zijn begonnen. Dus ik snap echt niet waar ze uh, die hele, you know. Hij zat er over. Ja, ja, ja. ja oké. Okay. En wat zijn jouw plannen voor de toekomst eigenlijk? Mijn plannen, die zijn echt gewoon oh, heel breed en te veel, dus ik moet maar eventjes rustig aan doen. Eerst op vakantie gaan en daarna kijken wat ik ga doen. Maar sowieso wil ik uh, verder gaan met het produceren van programma's op Correct TV, zoals uh, de Dashney Show, die produceer ik zelf. Op het moment ben ik bezig met een nieuw programma die ik ga produceren. Maar daarvoor heb ik een, uh, een talent ontdekt. Een meisje van 17 jaar uit uh, Nederland. Ze heet ook Deshne. Ze gaat het programma presenteren en ze is ontzettend goed. Daarnaast um, wil ik uh, mij bezighouden met uh, een paar concerten die ik um, in het komend jaar ga geven in Koeristan. En uh, me bezighouden met een Koerische film... Dus uh, dat is wat ik wil doen. Je hebt heel veel Maar doen. ik wil ook in de toekomst zeker naar Nederland, naar Nederland toe werken. Of het nou met, pre met presenteren is, of het nou met zingen is. Want dat zou ik echt super tof vinden. Ja. Uh, in, in Nederland zou, zou je ook een carrière willen... Dat zou ik super vinden. Als ik hier ook um, met... Uh, kon waarmaken wat ik in Koeristan heb uh, kunnen bereiken. Ja, dat okay. zou ik nog geweldig vinden. Oké, okay. en la laatste vraag dus even over je programma. Trouwens is, uh, is ook een hele succesvolle programma blijkt dat Thanks. uit de reactie. Well. Uh, alleen, er is één kritiek op jou, of, of niet op jou op, op de hele opzet van de show en, en de eerdere shows en ook op bepaalde programma's van KORAK. Is dat... Uh, dat jullie eigenlijk te veel de welvaart en de, het goede leven hier in, in, in Europa laten zien. En niet de moeilijke kanten van Europa. En dat, dat uh, brengt heel veel jongeren in de war in Koeristan. En, en, hmm. en het motiveert zulke nou, dingen. Mot moet, ja? uh, dat, uh, dat zeiden ze ook heel vaak met Big Maar, maar uh, we moeten zo kijken dat in Koeristan alle jongeren die leven alsof ze tachtig zijn omdat we er zoveel meemaken, uh, bijvoorbeeld de elektriciteit is weer uitgevallen, er is geen water om te douchen, de volgende dag moet je naar school of je hebt niks om aan te trekken, want je hebt je kleding niet kunnen wassen. Er zijn dus heel veel problemen waardoor de jongeren eigenlijk als een 40-jarige en 80-jarige leven. Dat is heel slecht, want we hebben energieke jongeren nodig die Koeristan kunnen opbouwen naar iets goeds. Wat moet je doen om de Koerdische jongeren te uh, uh, motiveren en ze positief te maken? Door namelijk een entertainingskanaal uh, op te zetten waar, waar het uh, heel ver is van politiek, heel ver is van problemen en ze zich eventjes kunnen ontspannen en naar uh, leuk muziek kunnen luisteren. Positieve uh, programma's. En ja, en dat, dat, is waar. Waar. dat is allemaal waar. Dat Alleen is allemaal waar. Alleen waarom de, niet de Koerisch uh, dan? Doel. Alleen dat is waarom. Het doel. Waar, waar, alleen waar, waarom niet in Koeristan? Waarom hier in dat Europa? Ik wil de bedoeling dat we in Koeristan met alles bezig zijn. Het is alleen moeilijk om daar uh, prestatoren en prestatrices te vinden. En het is zeker moeilijk om een, uh, ja, een, een, een goed opgeleide uh, team op te zetten die, die 100% het werk aan kan en professioneel is in camerawerk, in montage en noem maar op. Het is heel veel meer dan wat jullie op tv zien. En ze zijn nu daarmee bezig. Ze hebben namelijk um, een hele goede cameraman gehaald. Een uh, editor die daar lessen geven. Uh, kleine cursussen aan uh, Koerische correctstaf. Zodat over een half jaar hun het van ons kunnen overnemen. En meerdere programma's vanuit Koeristan kunnen uh, uitzenden. Oké, okay, uh, uh, Destiny. Het is gewoon moeilijk. <laughs> ja, uh, nu bij deze wens ik je heel veel succes met je nieuwe Dank programma. Je nou. En je Dank zangcarrière je natuurlijk. Hopelijk zien we meer van je in de toekomst. Ik uh, wil je ook zeker bedanken voor deze mooie, kort en krachtige interview. En wens je natuurlijk heel veel succes met jullie mooie nieuwe radio. En zou graag ook... Jullie uh, in mijn show willen uitnodigen En zodat jullie ook jullie stem aan alle Koeren kunnen laten horen van Wij zijn ook actief en wij willen ook uh, Het beste voor Koeristan uh, Zeker, het zeker, ik zou zeker het super vinden Zeker, maar we willen je ook een keer uitnodigen Om, om een keer live uh, in de uitzending Dat uh, Dan kunnen mensen bijvoorbeeld jou bellen Of bepaalde vragen stellen Dat, dat zou wel heel mooi zijn Oké, okay, nou, komt heel voor elkaar Oké, okay, prima nou, Bedankt, bedankt. Radio in Cordonia.